.nl. 18 plus speelbewust. Ja? Echt serieus? 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld! Wat godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterij winnaar Nu bij Ikea, misschien wel onze bestal-aanbieding.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 Eén minuut over negen, goedenavond. Het Q-music News krijg je van Nathalie van Zuilenkom. Goedenavond, begin in Utrecht. Daar worden steeds meer inzamelingsacties gestart... voor gedupeerden van de zware explosie van vorige week, meldt RTV Utrecht. Zo wordt er geld opgehaald, maar zijn er ook buurtacties? Bewoners konden bijvoorbeeld vanavond in een kerk pannenkoeken komen eten. In Groenland zijn extra Deense militairen aangekomen. Ze zijn daar om de veiligheid in en rond het land te versterken. Meerdere Europese landen stuurden de afgelopen dagen... ook soldaten voor een verkenningsmissie. Intussen overweegt ook Canada militairen te sturen. President Trump wil Groenland overnemen. Volgens hem is dat nodig om het land te beschermen... tegen de Russen en Chinezen. Basisscholen hebben steeds vaker last van ongewenst gedrag door ouders. Het gaat om schreeuwen, bedreigen en soms zelfs fysiek geweld. Op zeker 300 scholen hadden leren hier de afgelopen vijf jaar wel eens mee te maken... blijkt het een rondgang van RTL Nieuws. Ook deze directeur heeft een nare ervaring. Uh, dat heb ik in het verleden wel eens een keer meegemaakt. Ja, met uh, een duw bijvoorbeeld, dat, zou wel eens, uh, dat is wel eens voorgekomen. Dat kan wel onder je uit gaan zitten. Er zijn best wel situaties geweest waarin je dan uh, daar wakker van ligt. Ja, dat, is, uh, dat gebeurt zeker. En dit gedrag heeft volgens scholen grote gevolgen... bijvoorbeeld dat leraren uit het vak stappen. Ja, en let op je snelheid als je de snelweg A7 pakt. Tussen Hoorn en Purmerend wordt een nieuwe trajectcontrole getest. Justitie zegt dat het systeem vanaf morgen aanstaat en boetes uitdeelt. Volgens het OM rijdt 1 op de 6 mensen te hard op de A7... met uitschieters van meer dan 200 km per uur. En dan nog het weer van Weerplaza. We krijgen een heldere nacht. Het gaat op veel plekken licht vriezen. Morgen veel zon, vooral in het binnenland. Het wordt morgen 4 tot 9 graden. En dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. De hoogte van Maarsen, daar staan ze bij 55,5. Op de A10 tussen, even kijken, ter hoogte van Oudekerk aan de Amstel. Uh, bij 15,5 daar. En op de A16 tussen Dordrecht en Rotterdam. Ter hoogte van Hendrik Ido Ambacht. Hectometerpaal is daar niet bekend. Vanaf volgende week maandag... de Q 500 van de 90s. Eigenlijk is het een onmogelijke opdracht... de hele 90's terugvouwen naar 500 liedjes... maar we gaan het toch uh, proberen. Wil je even je favorieten doorgeven... dan maken wij van al die stemlijstjes een weergaloze lijst... en die hoor je dan vanaf uh, volgende week maandag. Je zou bijvoorbeeld kunnen stemmen op uh, de groep... die vorig jaar vijf keer in de lijst stond. Heb je hem, vijf keer. Uh, ze werden bij elkaar gezet door de bedenkers van de Spice Girls... hielden het vier jaar vol... en daarna gingen ze met bonje uit elkaar... Ja, gezellig. is ook uh, de 90s. Stemweek. I want it now, baby. get it baby. I want it now.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 your trouble will be in there on the double guarantee that we'll be hidden for six come on yeah i heard somebody say What? she's Ik met Becky Hill en ik ga ook een Flemming draaien... met uh, zijn nieuwste Meteor, niet nodig... Ja, we hebben allemaal een, een nieuwe on, on, een hobby ontwikkeld, uh, vijf jaar geleden, tijdens COVID, tijdens de, de pandemie. Veel mensen zijn bijvoorbeeld begonnen met wandelen en die zijn daar nooit meer mee gestopt. Echt supergoed. Uh, toch nog iets goeds, dat na-ergoed uit die tijd. Uh, maar uh, er waren ook heel veel mensen die allemaal met nieuwe ideeën geld probeerden te verdienen. Bijvoorbeeld uh, Louis Capaldi. Hij kon uh, niet optreden en daarom dook hij in de wereld van de diepvriespizza's. Ja, dat is echt waar. Hij bracht echt een hele serie uit van die pizza's. Onder de naam Big Sexy Pizza's. En die werden zo goed ontvangen dat de schappen eigenlijk overal op welke supermarkt je ook binnengingen. Het was eigenlijk altijd helemaal leeg en uitverkocht. Slechtste nieuws komt nu. Die pizza's. Die zijn op en die komen ook nooit meer terug. Tot dus echt grote woede van de fans. Want ja, die lusten er nog wel eentje. Uh, Louis Capal die heeft er wel iets op gevonden. Want ja, wat doe je dan om die boosheid een beetje te sussen? Nou, dan maak je gewoon nieuwe muziek. Daar zie je deze maand echt super druk mee. En als voorproefje van iets groters bracht hij al deze uit. On the day that I die, Tell my mother I was smiling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 answer me, but don't cry, don't cry, on the day that I die. Go Is de avond voor de echte muziekkenner. Die kan dan helemaal de shine pakken. Over vier minuten mag je aanmelden voor een nieuwe ronde van Toonaangevend. En ze zeggen altijd: uit kunst ontstaat er weer nieuwe kunst. Er raakt altijd wel weer iemand geïnspireerd. Fleming die helpt het lot een handje, want het volgende liedje gaat over de boosheid van de mannen. Dus zegt hij. Ik zou best wel een Roxy Dekker Hannah mee versie willen horen van Niet Nodig. Oh ja. Maar dan de vrouwelijke perspectief. We dagen ze bij deze uit. Toch? We dagen ze uit. Ja, op zich wel een leuk idee. Dan krijg je dus een soort van muzikaal vervolgverhaal. En Roxy en Hannah die krijgen zometeen een hele mooie insteek voor een liedje in hun schoot geworpen. Misschien bakken ze wel een enorme hit zoals deze. In het pet. Weer een bericht van mijn ex.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 Kijk mij nou, ben constant aan het zoeken naar balans, maar dit gevoel voor MUZIEK Just a game to come and play. As En bij Q-Music Azizam. Op uh, maandag spelen we altijd een spelletje voor de echte, voor de echte, voor de echte kenners. Uh, muziekkenners bedoel ik dan. Uh, word je altijd uh, gekozen voor de muziekronde bij de pubquiz, bij jou om de hoek. Of heb je Hitster al 1500 keer uitgespeeld. Dan is dit echt je moment. Uh, nieuwe ronde van toonaangevend uh, zometeen. Als je wilt meespelen met dit spelletje... dan zou ik zeggen, let goed op. Want ik ga je nu de kwalificatietoon laten horen. Als je titel en artiest weet en dus mee wilt spelen... gooi dan het antwoord in de Q Music App. Dan ga ik je bellen. Het is uh, de stemweek voor de top 500 van de 90s, Dus we gaan zo meteen helemaal die kant op. Nou, en de kwalificatietoon ook. Dus uh, let goed op, er komt-ie. Ah, ja, als je dit weet, dat weet je toch. Dat is toch pak, dat is Nog één keer. Nog één keer.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 alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Welkom in de Moulin Rouge. Dit is niet zomaar een nachtclub. De Moulin Rouge is een gevoel.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 Van der Velden Met zometeen Somber en 12 to 12 Eerst Calvin Harris, Blessings you been you. I'm wrapping up this letter. Jack en Alloway Black and in, my in my world. Hey, dat begin Waar ken ik die gitaar van? Is het van Sia of die van Kes? Die weet toont aan dat die is. Ja, ik speel een rondje toonagevend. Dat doe ik met Kevin van Breugel. Goedenavond. Goedenavond Joey. Goedenavond. Wat is uh, je favoriete karaoke nummer? Uh, op dit moment toch Golden, van uh, Huntrix. Die zing ik toch heel hard mee. Oh ja. oh ja, dat is een lekker liedje inderdaad. Zeker als je in een volle kroeg staat en iedereen zingt mee. Uh, is er echt een instrument dat je speelt? Speel je iets? Uh, niet meer. Ja, ik ben nou mezelf proberen viool aan te, aan te leren, maar dat is niet zo'n groot succes. Wow, dat is ook nogal een opdracht, hoor, want het viool is heel moeilijk. Ja, daar ben ik ook achter gekomen. <laughs> Gewoon een viool gekocht en begonnen. Ja. Nou, ik, maar Kevin, ik, het is, ik vind het wel dapper ook. Nou ja, je, moet maar, je moet ook ergens beginnen. Maar is niet, uh, ga je geen lessen volgen? Nee, ja. YouTube is ook een docent, toch? Ja, dat is ook wel weer waar. Ja, nou lekker, als het, als het beter gaat, uh, laat me weten. Zal Nou, welkom bij het Ik laat je de eerste herkenbare tonen van een hit horen. Jij mag dan zeggen over welke hit het gaat. Het is trouwens een s editie omdat we in de top 500 van de 90s stemweek zitten. Uh, daarover, er zijn weer bijna 500 stemlijstjes binnen. Dus als er nu nog even iemand in de pen kruidt op Qmusic.nl, uh, dan zitten we zo meteen aan de 500. Doe een extra uurtje met s muziek uh, Titel levert hier zo meteen 1 punt op. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de artiest. Bij meer dan 5 punten ga je naar huis met het Qmusic prijzenpakket. Er was net een kwalificatietone. Het klonk zo. Nou, zeg het maar. Het en het bliksem van Gies Ja, dat is helemaal goed inderdaad. Oké, okay, we gaan voor het Echi spelen. Ben je er klaar voor? Ja. Daar gaan we. Dit is jouw eerste toon. Gala Free From Desire. Uh, Gala, free from desire. Werd, dit, werd dit voorgezegd? Werd het voorgezegd? Hallo? Wat zeg je? Werd het voorgezegd? Ja. dan werd dat goed voorgezegd. Is helemaal goed inderdaad. Ja hoor. Twee punten gescoord, lekker begin Kevin. Gaan wij naar de volgende toon. Is dat Angels van Robbie Williams? Dat is even kijken. Is dat Angels van Robbie Williams? We gaan even luisteren. Ja, de Volgende twee punten zijn gewoon binnen. Lekker hoor Kevin. We zijn er al bijna bij die vijf punten. Zullen we de volgende ja, gaan toch? spelen? Ja, helemaal goed. Nog stank MC freestyler. Ja, ja. Dat wordt weer voor gezegd, maar... ja. Nee, het mag hoor, het mag. Maar het is inderdaad helemaal goed. Ja, de volgende twee punten zijn binnen. Je hebt zes punten in totaal. Dat betekent dat jij het q prijspakket krijgt. Uh, zeg je Joey, ik vind het zo gezellig. Maak hem even af, die ronde. Of uh, zeg je Joey, ik heb het wel gehad, hang maar op. Nee, dan gaan we wel voor de tien punten, toch? Ja, natuurlijk gaan we voor de tien punten. Jouw volgende toon. Hm? Uh, er is er eentje heel hard aan het nadenken hier. Oké. Okay. Wie uh, krijgt eigenlijk de credits zometeen? Wie zegt, wie zegt dat steeds voor? Dennis. Dennis. Nog luisteren. Zo, we herkennen we geen Ik idee. denk dat we voor de, voor de acht punten moeten gaan. Oké, okay, nou, dit was uh, Paul Elstak met uh, Rave on. Er is er nog eentje te spelen. Maar die weet je natuurlijk. Doe limit no limit. Nou, uh, dat, dat is, is helemaal goed! no limit, ja. Gefeliciteerd! Dank u, dank Ja, je krijgt mij het Q-prijspakket. Uh, nou, het is volgens mij nog nooit zo makkelijk gegaan, dit uh, spel. Dus uh, gefeliciteerd daarmee. Ja, dank u, dank u. Uh, tot later, zeg ik. Yes, doei Nu denk je, heeft hij nou nog een toon? Nee hoor, dit is uh, gewoon Stromaaibeck. Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions Formidable. Formidable.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 Ça fait autre chose à faire. Mon rire vu hier, j'étais formidable. Oh formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Tu es dijon formidable.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 Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, hé hey, petite, un oh, pardon petit.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 Standing on a star, and I the... dan weet ik zeker dat ik niemand vergeet. Oh, ja, oh, we gaan iedereen bedanken en de rest. Ja, deze. sympathiek. Lars Boelen! Joey! Joey van de Velde. Het ja. zit er allemaal in de show zometeen. Nou, uh, in principe, normaal gesproken... hebben we altijd een repeat of niet. Daar zit een nieuw liedje in. Uh, maar nu willen het feit dat we nog... Uh, vier lijstjes tekort komen voor een nieuwe 90s uur. Oh. de week de top 500 van de 90s. Uh, daar kun je deze week op stemmen. Bij elke 500 lijstjes doen we dus een uur vol inspiratieliedjes uit de jaren 90. Ik, daar zit, komen... ik, zit nog... ik zit trouwens auto roepen, maar ik had het net ook al gezien. Dus denk je, oh. Dat ik niet zo klopt. Ja, oh sorry, ga ga Nee, Maar dus we hebben vier lijstjes. Dus als je nog zit te luisteren, vul hem even snel in. Dan kunnen we zo meteen. Dus, dus of zo meteen repeat of niet, of een uur lang 90s muziek. Wat wil jij? 90s muziek. Oké, okay, dus jij zegt, open de app, stem, stemmen. Ja. Eh, uh, oké. Okay. Dus dat, dan zie je, ja, dat moet toch te doen zijn. We hebben nog zeven minuten. Zeven minuten, dat, oké. Dat wel. Vier ja. lijstjes. Ja, oké. Dus uh, go. Vanaf nu. Vanaf nu. Oké, okay, je hebt een paar seconden. Hoe snel herken jij deze hit uit de 90s? Ja, ja, ja. Dit is natuurlijk Shania Twain. Man, I feel like a woman.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 Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Heer. Jouw unieke vakantie. Weg van de massa op ElizaWasHeer.nl Geef jouw raam een nieuwe look met Carwei. Nu 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Carwei maak het mooier. Laudius. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius.nl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 Zo krijgt hij alle kosten fiscusproef op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met donnetjes. MKB Brandstof, dat is pas handig. Hé, hey, psst, sla die doos chocolaatjes toch lekker over? Mm, Probeer wat nieuws. Ga voor Felentoys. Easytoys.nl Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig. Iets nieuws proberen? Shop nu. We'll I'm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 I'm going to cross the seven continents to find the answers to what's important. On my pole-to-pole -pole journey, I'm exploring the extremes of our planet. The new series, Pole-to-Pole, -pole, with Will Smith. Elke zondag, 8 uur, National Geographic. Good guys.